Middernacht, vrijdag 29 november, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. In Libië zijn zeker 40 doden gevallen bij een explosie in een munitiedepot. Volgens de autoriteiten loopt het dodentoom mogelijk nog verder op. De ontploffing was in de buurt van de stad Saba in het zuiden van Libië. De explosie gebeurde tijdens een inbraak in het depot. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de ontploffing.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 Het Openbaar Ministerie gaat een feitenonderzoek doen... naar mogelijke fraude tijdens de gemeenteraadsverkiezing... in Alphen aan de Rijn, twee weken geleden. Een man claimt in lokale media dat hij in Haarserswoude Rijndijk... twee stemmen heeft uitgebracht. Als er genoeg aanwijzingen zijn voor fraude... begint op het Openbaar Ministerie een uitgebreid onderzoek. CNA stopt per direct met de inkoop van kleding met Angorawol. Eerder vandaag namen de winkelketens WI en H&M hetzelfde besluit.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 De Alkmaars wonnen eerder op de avond met 2-0 van Maccabi Haifa. Het weer vannacht droog en enkele opklaringen. Smiddags regen en meer wind. Het wordt ongeveer 8 graden. Zaterdag een enkele bui en een beetje zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Enkele Amsterdamse notabelen kwamen in het wijnjaar 1851 bijeen. Ze deden een oproep. Als nu eens een aantal welgestelden in de stad ieder 2000 gulden in zouden leggen. Dan kon er iets gedaan worden aan de erbarmelijke huisvesting van arbeiders. En al dus geschieden. Een jaar later was de eerste woningbouwvereniging van Nederland te feit. De vereniging, ten, de vereniging E, de vereniging ten behoeve der arbeidersklasse te Amsterdam. En weer een jaar later stond het eerste blok er. Ongeveer van nu de redacties van de Volkskrant en het Paroolhuizen. Het werd een voorbeeld dat breed gedragen werd gevolgd werd in ons land. Woningcorporaties, woningbouwverenigingen... ze hadden hetzelfde doel, huizen neerzetten die betaalbaar waren... voor mensen die zich dat niet konden permitteren. Vandaag vierde de koepel van corporaties een feestje. Edes bestaat 100 jaar... En dat was voor ons de reden om Gerrit Teunis uit te nodigen. Gerrit Teunis is directeur van Beter Wonen Vechdal in Harderberg. Mag je meteen uitleggen waar dat is, maar het is ergens in het oosten geloof ik. Ja, Zwolle voorbij en dan uh, rij je bijna Duitsland in en dan ben je er. Dan ben je er, goed. Ja. Daar ben je directeur. Hoeveel woningen hebben jullie? 3500. Goedemorgen. Ja, nou, Dan zijn jullie middel, middel, middel... Nou, een kleintje eigenlijk. Vroeger was het middel, tegenwoordig heet het klein. Ja. ja, omdat de grotere, groter geworden zijn door fusies en dat soort dingen. Maar dat is iets, precies iets waar op het ogenblik de discussie over gaat. Want te groot betekent? Te groot betekent? Ja. Um, nou ja, bij een grote woningcoöperatie zegt de directeur van die woningcoöperatie al snel dat dat zo moet. Hè? En bij een kleine zeg je al snel dat dat goed is. En dat hangt dus met net, net vanaf welk perspectief je hebt, maar... Ik moet zeggen dat ik... Ik heb bij een grote coöperatie gewerkt in het verleden. Ik zit nu bij een wat kleinere. en um, Mijn beeld is bij de kleine dat je wat slagvaardiger kan zijn. Dat je mm, nou, naar mijn beleving dichter bij je klant kan staan. En uh, als je praat over bureaucratie en dat soort zaken... dat je daar gewoon meer grepen kan hebben. Aan de andere kant groter betekent dat je je kan permitteren... om meer know-how in huis te houden. Zullen we eens wat, uh, wat stof proberen uit deze ja. discussie te slaan? Ja, lijkt me heel goed. Want uh, we hebben je ook uitgenodigd omdat jij iemand bent van de klare taal. Uh, ja. Ik ga proberen die uh, te ja. laten klinken. Ja, dus als ja. jij me daarmee wil helpen, heel graag. Ja, um, die uitgangspunten waar ik het net over had... Hè? de uitgangspunten van de volkshuisvesting. Ja. Echt, um, uh, dit, dit waren dan uh, nog, eigenlijk nog commerciële mensen... maar met een ideeel doel. Ja. Dat, dat was het beginpunt van de woningcorporaties. Ja. ja. ja. Waar is dat gebleven? Um, dat ideale doel. Nou, ik, ik, ik wil het wel aanvullen. Als, als je praat over het begin, dan uh, zit je inderdaad bij uh, bij mensen die um, um, ja, uit de hoek van de maatschappij tot het nut van het algemeen en zo komen. Hè. Dat is het beeld waar het vandaan komt. Die zien dingen fout gaan en die willen zich dan uh, inspannen om daarin verbetering aan te brengen. Maar ik heb bijvoorbeeld gewerkt bij woningstichting de Volkswoning in Enschede dan denk je, dat is heel uh, erg uh, arbeidersachtig als je het zo hoort. Hè? Maar dat was niet zo. Dat was op, ooit opgericht door de Twentse industrie, textielindustrie. Welgemeend eigenbelang. Ja. Gezonde arbeiders lekker leveren dichtbij. goede productie. Ja, en lekker eh, dichtbij ook. Precies, dus je zorgt ervoor dat je arbeiders goed wonen... dan leveren ze beter productie dan mensen die ongezond wonen... en ziek zijn enzovoort. Maar de grote lijn, de gedachte van de woningcorporaties... oorspronkelijk was volksuitvesting voor een grote groep. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik twijfel een beetje, omdat volgens mij in die, in die hele begintijd dat erg lokaal bepaald was, um, Het uh, is daar begonnen. Maar in diezelfde tijd waren er ook arbeidersclubs... die voor zichzelf wilden opkomen en probeerden iets van de grond te krijgen. En dat zag je later ook allemaal terug toen de woningwet er was in 1901... in, laten we zeggen, verschillende soorten woningcoöperaties. Uh, coöperaties die door het type mensen waren opgericht zoals je net beschreef. Maar ook coöperaties zijn opgericht... Nou, we zeggen vanuit de kerkelijke hoek. RK, hè, um, of nou, nou, bijvoorbeeld Patrimonium is er zo eentje. Dus dan niet RK, maar dat is typisch zo'n coöperatie die, coöperatienaam die heel veel voorkomt en met een kerk, christelijke achtergrond. Of in de arbeidershoek, um, ja, vanuit de vakbond zal ik maar zeggen. Dat zijn eigenlijk de drie stromingen. Ja, bedoeld, maar in ieder geval allemaal. Allemaal hadden het doel ja. om uh, iets te realiseren wat ja. op een andere manier niet gerealiseerd kon worden. Mensen die uh, uh, anders, nou ja, dus ja. een wallenschip zouden vallen. Ja. En je vraag was, wat is daar nou van terechtgekomen? Ja, waar is ja, het gebleven? Ja. Waar is het gebleven, ja. Nou, ik denk dat, um, dat dat er nog wel in zit, maar niet meer zo duidelijk als toen. Het heeft er heel lang in gezeten, in, uh, laten we zeggen, in ieder geval tot aan de Tweede Wereldoorlog, vanuit die organisaties zelf. Ze konden via de Woningwet gebruik maken van mogelijkheden om gefinancierd, uh, te, uh, financieringen te krijgen of, uh, of subsidies te krijgen. Nou, de Tweede Wereldoorlog kwam ertussen en na de Tweede Wereldoorlog is um, de woningcoöperatie vooral gebruikt als middel van de rijksoverheid om de wederopbouw gestalte te geven. Zorg ervoor dat mensen goedkoop kunnen wonen. Ja. Dan kunnen ze veel geld uitgeven. Dan kan de economie snel tot, uh, draaien. Ja, allemaal dat is het allemaal begonnen. Tot nut van het algemeen. Tot die periode, so far, so good, zullen we maar zeggen. We gaan Vandaag door, ja. uh, we gaan door, oké. Okay. Ja, we komen, we komen er straks uitgebreider over te spreken. Straks, uh, uh, ik zei al, de woningkoepel, uh, de woningcorporatie Koepel Edes... Ja. die bestaat 100 jaar, uh, jij bent hier geweest. Nee, ik, op het uh, ik kon helaas niet uh, aanwezig zijn. En uh, nou, dat maakte het me mogelijk om hier wat gemakkelijker ja tegen te zeggen. Ja, Maar het, het is ook niet heel groot gevierd. 100 jaar is op zich een bijzonder moment voor zo'n club. Ja, dat klopt. Um, ik heb uh, uh, gekeken hoe 75 jaar gevierd werd. Ik heb iets bij me. Ik heb, uh, Edes heeft een uh, tijdschrift uitgebracht wegens 100 jaar. Nou, dat is. Uh, hier gaat een greep in de tasplaatsvitten. Dit, oh, dit tijdschrift, 68 pagina's, 240 gram. Mag ik het even zien? Ja. Dit, dit, het is radio, dus het is een beetje... Het is een uh, nou, goudkleurig, 100 jaar staat erop jubileumuitgave. jubileum het, het is een dun tijdschrift. Ja. Um, en als ik hem blader... Het heeft een beetje een soort quote-achtige layout, zeg ik dan even. Voor, voor, voor, ja. um, nou, het dan ziet er allemaal kort, heel, heel, kort, heel erg van deze tijd uit. Ja, maar het is, het is niet dat je denkt... Jongen, jongen, nee. jongen, dit is bijzonder. Nee. Dit, is, dit had ook gewoon... Zo zijn. ziet hun tijdschrift eh, normaal gesproken ook uit. Ik heb vandaag toevallig een nieuw in, in de bus gekregen. Die staat ietsje dunner. Zo ziet het eruit, normaal gesproken. Ja, maar Gerrit het... Teunis heeft nog wat in zijn tas. Ja, want dit is het boek wat de Nationale Woningraad... een van de voorgangers eh, van EDES uitgaf toen het 75 jaar was. Ik heb het even opgezocht. 408 pagina's en 5 kilo zwaar. Ja, dat is... Groots, met, met... geweldige foto's. Hè. Je noemde net zo'n club uit Amsterdam. Die staat er vast en zeker in met allerlei... Ja, van die... Typische foto's uit het begin van de vorige Nieuwe eeuw. Op. Het is prachtig, maar hier heeft een, een, een groep historici waarschijnlijk ja. gewoon ja. maanden, zo niet jaar geleden. Ja, dat had. heeft dus goud geld gekost. Ja, dat was ook heel duur. Ik geloof dat er zelfs een kaartje nog in zit dat je het voor 50 guldens voor in zag ik het. Ik zag inderdaad iets van een ja. kaartje zitten. Dat, uh, nou ja, kijk, dat is het verschil een beetje. Oh ja. bestelkaart, jubileumboek. Je kunt een exemplaar bestellen. Oh, A75 gulden. Guldens, kijk. Ja, en na 1 juni, is juni 1988, 87, 50. Dus nou ja, dat is een aanzienlijk bedrag geweest. Nou, beetje... Maar wat zegt dit contrastje? Oh, het contrast tussen enerzijds het nou, tijdschrift dat nu valt en het boek? Ja, dat um, ik snap het wel. Dat tijdschrift van nu. heeft natuurlijk alles te maken met dat we in, uh, in de vuurlinie liggen. Dat we uh, sober en doelmatig met onze middelen moeten omgaan. Hè? Want dat boek van die 75 guldens. Ja, dat geef je niet zomaar uit, zal ik maar zeggen. En maar zo'n tijdschrift, dat kun je gewoon verspreiden en dan... Uh... Beschrijf die vuurlinies uit, uh, vanuit jouw perspectief. Ja. Um, dat is iets van, laten we zeggen... de laatste nou, zes, zeven jaar, denk ik. het begint bij, als ik, als ik het populair doe... als ik op feestjes ben, dat begint bij de Maserati. Hè, dat, is, dat is een lullig verhaal van die coöperatiedirecteur... die in een Maserati rijdt en die uiteindelijk... Meer, Nogal wat dingen mis uh, blijkt te hebben gedaan. Um, dan krijg je, krijgt de buitenwereld een bepaald beeld van wat je als coöperatiedirecteur doet. Dat wordt gelijk maar je, je, breed je doelt, gemaakt. Je, je doelt op Erik Staal, bedoel je? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Gewoon in, in algemene zin. Uh, ik bedoel uh, ik doel op Hubert Mullerkamp van okay. Rootsdelen in Amsterdam. Oké. Okay. Ja, oh ja, tuurlijk. Dat was zo ongeveer het eerste incident wat naar boven kwam van een, een, een man die boven zichzelf uitgroeide. En um, daarna hebben we natuurlijk een hele serie incidenten gehad... die te maken hebben met mensen die zich te groot voelden... of, of, of frauduleuze dingen, of megagrote dingen. Vestia doel je net al op. Waardoor um, uh, niet alleen de politiek in Den Haag... maar ook gewoon de man op straat denkt van... hé, hey, wat is dat? Wat gebeurt daar in die, in die sector? En eerlijk is eerlijk, dat begrijp ik ook nog. Alleen het, uh, het moeizaam is natuurlijk wel dat ik van mezelf denk en van heel veel andere collega's denk... dat die gewoon hartstikke goed werk doen... en dat er heel veel mensen in die sector werken die hartstikke goed in werk Ja, doen. maar Gerrit, je weet, elke sector wordt afgerekend <laughs> op zijn incidenten. Ja, en duidelijk. niet op wat er goed gaat. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar daar mag je wel een beetje gefrustreerd over zijn, toch? Ja, nee, nee, nee. Ja, nee daar dat, dat, moet je Ik denk dat je in deze tijd ook niet uh, de bink bent als je op een feestje zegt dat je bankier bent. Om maar een zijslaat te noemen. Nee, oh, nee, nee, zeker. Maar goed, deze er zijn wel niets. meer parallellen bevulbaar. Nee, nee, nee. Eh. nee, maar daarmee heb ik de vuurlinie wel een beetje beschreven. Precies door wat je net zegt. Dus dat, je, dat er in onze sector een aantal dingen zijn misgegaan. Waardoor je de aandacht naar je toe haalt. En dat betekent dat je gewoon uh, uh, nog. Uh, strenger moet zijn dan streng. Maar jij zei dat over, over de directeur van Rotschdale. Uh, in zijn Maserati. die is boven zichzelf uitgestegen. Ja. Is dat jouw analyse. van wat, wat er in dat soort processen gebeurt? Nou ja, ik, ik denk. Uh, ik, ik, ik, ik hoef het niet speciaal over hem te hebben. maar het, het beeld is natuurlijk wel dat. Er, uh, uh, uh, ja, dat er mensen zijn die. Uh, omdat ze aan de macht zijn, zal ik maar zeggen. Uh, denken dat ze alles kunnen. En dat is helaas niet zo. En um, mijn beeld... Dus, tenminste, laat ik me op mezelf betrekken. Ik ga daar anders mee om. Ik, ik, ik vind het natuurlijk ook wel dat ik goed werk doe. Dat vindt iedereen uh, dat, dat je dat doet. Maar ik, ik wil wel graag luisteren naar kritiek. En dat is wel eens lastig. Dan moet je je, je tong wel eens uh, uh, afbijten... of gewoon een slot op je mond en goed luisteren. Dat is altijd moeilijk. Maar um, ik, ik, hou, ik heb graag dat, mij, mij, met mij, dat men mij voor mijn enkel schopt... als ik iets fout doe. Ja, maar dat, dat misschien, wel, misschien, misschien schets je daar wel uh, de, de moeder alle veldslagen. Of anders gezegd, het, het, het, de, de essentie van het probleem. Ja. Ja. Dat dat namelijk bij veel collega's niet gebeurd is blijkbaar. Ja. Dat er ja. fusies zijn ontstaan met mensen in posities... Ja. Ja. waar geen enkele check and balances meer op plaatsvond. Dat, dat zie, zie je parallellen met de bankaire sector wat dat betreft? Nou, ik, ik, ken, ik ken die wereld niet zo goed anders dan wat ik in de krant lees. Maar het, het lijkt er allemaal oh, is, gewoon een beetje op. Ja. Je spreekt ook wel eens een bankier waarschijnlijk. Ja, maar ik ben bij een klein clubje, dus dat valt wel mee. Maar ik, het, het lijkt er wel op, zo op de afstand. Hè. Ik moet zeggen dat ik uh, die boeken over de ABN enzovoort, uh, die heb ik in de kast staan. En dan, dan heb ik gewoon, uh, uh, nou ja, na een paar hoofdstukken heb ik het uh, dichtgegooid, Want ik werd er helemaal niet goed van. Ik werd er zo zagrijnig van. En dan denk ik, maar waarom? Waarom ben je dus zo'n nou, ja. oh. Te veel parallellen? <laughs> Omdat ik er boos van word. Laat ik zo zeggen van de dingen die je leest. Dat je denkt van, jongens, dit kan je niet maken. En maar zo zie ik om mensen... me heen wel dingen die, waarvan ik vind dat je ze niet kan maken. Benoemen eens wat. Nou ja, ik ben nogal van Schoenmaker en Leest. En um, uh, dat, is, dat is bij onze coöperatie zo. En gelukkig is dat iets wat de overheid op dit moment ook wil, de politiek. En dat is dan niet om naar die politiek nu te uh, kijken. Uh, ja, zeg maar, buitengewoon positief te zijn, want ik vind er ook een heleboel, een heleboel slechte dingen gebeuren... op dit moment eh, als het gaat om hoe je als coöperaties benaderd wordt door Den Haag. Maar dat beeld van waar is een coöperatie voor, daar ben ik heel sterk van. Uiteindelijk zijn we, en daar verschil ik waarschijnlijk van mening met heel veel collega's... ik noem het maar een middel, een indirect middel in handen van de overheid om ervoor te zorgen dat het volk... Hè, we hadden het net over uh, de doelstelling van achter het verhaal... dat het volk gehuisvest is op een, op een fatsoenlijke manier. Een en als dat middel, Ja, en als dat middel niet meer voldoet... of als het via het middel het doel bereikt is... moet je bereid zijn om jezelf in discussie te stellen. En er zijn nogal wat collega's... die zichzelf en hun bedrijf centraal hebben gesteld... en niet het doel. Dat is een interessante stelling. Vind jij dat, dat, dat volkshuisvesting het punt benadert... Uh, is, of een uh, het is moet ik zeggen, uh, dat het eigenlijk uh, opgegeven kan worden? Nee, dat, dat denk ik niet, maar ik kan een heel eind meegaan, uh, nogmaals ondanks uh, al mijn, uh, al mijn uh, eventuele kanttekeningen, ik kan een heel eind meegaan in de gedachte dat um, tegenwoordig, en laten we de crisis even buiten beschouwing laten, maar uh, een aantal jaren geleden voor de crisis, um, jeugd, uh, anders naar wonen kijken dan uh, toen ik jong was. Toen ik jong was... schreef je in bij de woningcoöperatie of bij de gemeente... en dan kreeg je een huurhuis. Punt. Ja. En mijn zoon en mijn dochter zeggen... Uh, we wouden maar eens een huis kopen. En als... drie kwart van Nederland nou eens een huis kan kopen... en het ook zou kunnen kopen... Ja, dan moet je bereid zijn om de huursector... Uh, te verkleinen. Want dan is het kennelijk niet meer nodig. En... Um, nou, in zover komt het volgens mij niet... omdat heel veel mensen dat eenvoudigweg niet kunnen... En omdat de markt op dit moment natuurlijk ook buitengewoon ingewikkeld is. En ik daar ook niet alle oplossingen voor weet. Maar het, het, het gaat mij om het idee dat je bent ooit via de woningwet... Uh, zijn er mogelijkheden gecreëerd om zeg maar, jouw bestaan te garanderen. Leningen noem het allemaal maar op. Condities waaronder je kan functioneren namens de overheid. Dan hoort daar dus ook bij als het doel dichterbij komt... Dat je een stapje terug kan doen. Uh, je kent de situatie in Amsterdam ook. Uh, je hebt in het verleden ook in de regio gewerkt. Ja, uh, dus je ja, kent de situatie ja, ja. ook. En ook van je collega's. Uh, Amsterdam is een voorbeeld van 70% huurwoningen. Ja. En maar een heel klein gedeelte wel uh, ja. eigen bezit. Ja. Ook volledig uit het lood. Die verhouding daarmee. Ja, dat lijkt wel zo te zijn, ja. Dat lijkt wel zo te zijn. Maar ik moet eerst zeggen... Um, die Amsterdam-situatie is natuurlijk wel buitengewoon ingewikkeld. Als ik um, zeg dat ze in Amsterdam hetzelfde beleid zouden moeten voeren... als dat ik in Hardenberg doe... dan gaat het in Amsterdam helemaal mis. Um, wij hebben in Hardenberg klinkt een beetje lullig, Hardenberg, maar we hebben toevallig wel 60.000 inwoners. Hè. Dus, uh, nou, doe maar. Ja, dat gooi ik even tussendoor, dat iedereen het even weet. Ja. Over we een groot gebied verspreid. Maar uh, we hebben de afgelopen tien 10 jaar duizend woningen verkocht aanzittende huurders en aan jongelui. Met het geld wat we verdiend hebben, hebben we nieuwe woningen gebouwd. Dus we hebben onze voorraad gerecycled. Dat kan, omdat er bij ons grond is, en relatief goedkoop is... waar ik weer nieuwe woningen op kan bouwen. En dat is ruimte. Precies. Nou, kan ik wel zeggen, dat moeten ze in Amsterdam ook doen. Maar ik snap wel dat verkopen geen probleem zal zijn... maar daarna weer nieuwe woningen bouwen, dat is natuurlijk wel een probleem. Ja, ja, aan de ja. andere kant, het zou best eens kunnen zijn... dat als je veel woningen verkocht dat de behoefte aan huurwoningen... met name aan de wat... Uh, aan, aan de, aan, nou ja... In, in de schrijfwoners, gewoon de mensen die ja, inmiddels een goed inkomen hebben? Dus ik begrijp wel de, dat de, de politiek wat uh, kritisch kijkt... naar de Amsterdamse markt. Maar ja. ik moet eerlijk zeggen, ik ken niet alle ins nou, Laten we het hebben over uh, de zaken die jullie doen in, in Hardenberg, dat ja. beter wonen vecht al. Ja. Want wat, wat is nou... Um, uh, uh, want jij zei net, ik, ik ben iemand die eigenlijk ook... Die dialoog zoekt met huurders. Is, is, is dat heel raar dat je dat doet? Is dat afwijkend? Is het anders? Um, nou, ik denk niet dat. Uh, dat ik, ik denk dat als je aan, uh, aan een directeur van de woningcoöperatie vraagt. Van hoe zit het met je contact met huurders?. dat iedereen zal zeggen dat, dat gaat hartstikke goed. En maar als je een journalist dan zou ik uh, vragen. wanneer heeft u ja, voor precies. het laatst contact gehad ja. met huurders? En wat is dan het antwoord? Um, vanavond tussen half acht en half negen. Ik kom regelrecht uit een overleg met mijn huurdersorganisatie. In Hardenberg. Jij nu vandaag? Nu? Ja, net nu. Uh, en toen hebben we het ook over dit soort dingen gehad. Namelijk over het, uh, het interview van uh, Mark Calon gisteren in het NSC. Uh, waarin hij zegt, Dat is de baas van, van Edis. Ja, dus de, ja, waarin hij zegt buurtbarbecues flauwekul. Oh ja. ja. En, en dan zeg ik, meneer Calon, flauwekul. Wat u zegt. Echt. Uh, dikke onzin. En ik snap wel als hij zegt van ja, je gaat niet voor uh, een buurt van uh, duizend man een feestje bouwen. Dat snap ik. Maar als, uh, als ik het nou maar als volgt invul, dan vind ik het flauwekul. Wij doen dat soort dingen en wij noemen het geen buurtbarbecues. Wij noemen dat voor elkaar bijeenkomsten. En ik zal een mooie anekdote vertellen. Een jaar geleden, iets langer geleden, hadden wij zo'n bijeenkomst in een dorpje de Krim. Je kan de PDF achterdenken, en dan weet je wat voor gebied dat ligt. Een beetje krimpachtig. Uh, oh, ik uh, had een eerder associatie met, uh, met Rusland, maar ik, ik snap ja, het. Ja, okay. De Krim. Een uh, voor elkaar bijeenkomst in het uh, dorpshuis. Een zaal vol met 200 man. Wij zijn daar met 10, 15 medewerkers van onze coöperatie. En ik uh, heb de microfoon. Ik zeg: Jongens, we zijn hier allemaal om met u in gesprek te zijn. En dat gesprek mag overal overgaan, over ons beleid over uh, uh, dat uw woning verrot is... of dat uh, in de straat van alles en nog wat aan de hand is. Maakt niet uit. Wij lopen rond. Grijp ons. Want uh, het duurt weer twaalf maanden voordat we weer bij u zijn. Zaalvol huurder. Zaalvol. Um, ik uh, leg de microfoon neer en, en ga die zaal in. En er is dan ook wat eten. Dat is de link naar het barbecue. Er is een stampend buffet en er wordt cola en geen, geen alcohol. dat soort dingen. Dus er wordt gewoon voor iedereen goed gezorgd. Er komt een man op me af... Ik heb een jasje aan, net als nu. Die grijpt me letterlijk bij beide revers, zo. Dat de de, de, de luisteraar nou, kan dat het niet die, zien, maar gewoon, u, u, u kan u zich de, daar wel wat bij voorstellen. radio, ja. En die zegt, hé hey, Teunis, hoe zit het met je salaris? Ik zeg, u heeft de krant zeker gelezen? Ja, zegt hij. Hij zeg, nou, wat in de krant staat, klopt. Wat stond daar? Dat ik um, 110.000 euro had en een pensioen en een auto. En dat is aan de hoge kant. Kunnen we het over hebben. Um, maar ik zeg tegen die man... U wilt zeker, wat ik daar we zeker weten wat ik daarvoor presteer. Ja, daar wil ik het net met je over hebben. Dan in dialect, hè, wat ik niet zo goed, niet, goed, niet zo goed kan napraten. Ik heb wel een accent, maar ik kan niet zo goed uh, napraten. Na daar wil ik het net met je over hebben. Nou, dan blijkt dat die beste man een probleem heeft met mijn organisatie en um, ik uh, regel dat hij op datzelfde moment met een van de andere medewerkers aan de praat komt en dat de volgende dag met hem wordt doorgepraat en daarna is het probleem opgelost. Die Als ik Waar inmiddels wel van het rever af mag. Ja, ja, ja. Op het moment dat ik tegen die man had gezegd... blijf met je poten van mijn jasje af en mijn salaris gaat je geen donder aan... dan was de reputatie van beter wonen in, Harbe, in, in de Krim... voor vijf jaar aan de knoppen geweest. En in plaats daarvan heb ik nu contact met een huurder... die een probleem bij mij meldt waarvan wij eigenlijk blij zijn dat we het kunnen oplossen. Want ik zeg ook dat soort bijeenkomsten altijd heel simpel... als u niet meldt dat u een probleem heeft, kan ik het niet oplossen. Dus graag hoor ik veel commentaar, want dan kan ik het mee. Mijn 06-nummer zit in de tas, staat op onze website... Iedereen mag me bellen. En dat doen ze ook? Dat doen ze ook. Maar niet elke dag en niet elke vijf minuten. En toen ik ermee begon, ik heb het afgekeken van een collega uit, uit Engeland. Die, die, die deed dat ook. Stelde ik dat voor aan de huurdersorganisatie waar ik net mee sprak vanavond om half acht. En toen zei de voorzitter van de huurdersorganisatie, Joh, dat moet je niet doen. Want dan bellen ze je dag en nacht. Ik zei, nou daar geloof ik helemaal niks van, laat maar eens kijken. En in het begin werd ik, nou ja... Twee keer per week gebeld en later één keer in de week en later één keer in de maand. En nou, dat is ongeveer de frequentie. En ik snap dat heel goed, want als ik het telefoonnummer van koning Willem-Alexander zou hebben. En hij zegt, je kan me bellen als wat aan de hand is. Dan bel ik niet elke week, dan bel ik namelijk die ene keer dat ik hem echt nodig heb. Zo heb ik het telefoonnummer van de burgemeester van Hardenberg. En die heb ik nog nooit gebeld. Die man is nu drie jaar in functie, die heb ik nog nooit gebeld. Omdat hij weet, omdat ik weet dat ik hem als ik hem echt nodig heb, dat ik hem kan bellen. En dat moet je gewoon niet elke dag doen. En zo werkt het dus gewoon. En dat kwam uit Engeland, dat voorbeeld? Ja, ja, ja, ja, ja, ja uit Manchester. En wat, wat was de reden waarom het Manchester werd ingevoerd? Uh, nou, daar, daar zit een, een, een, een, is een woningcoöperatie... waar ik uh, wat uh, contact mee heb. Waar we ook wat afgekeken hebben over hoe zij met hun huurders omgaan. En daar speelt het, het thema uh, wederkerigheid een rol. In de zin dat uh, zij heel erg... En, wij ook heel erg zitten op het niveau van, ja, je bent wel een huurder bij ons... maar um, u mag wat van ons verwachten, maar wij mogen wat van u verwachten. Namelijk, nou dan praat je over de leefbaarheid in de buurt... en hoe je met elkaar omgaat en dat je geen gedonder uh, met elkaar uh, krijgt... En dat, je gewoon... en dat je gewoon je huur betaalt, hè? dat soort dingen. En dat je daar, nou, het is een speciale manier van kijken... en die gaat wel wat verder dan... Maar het klinkt eigenlijk eerlijk gezegd als, als redelijk voor de hand liggend... en logisch wat je nu opzomt. Ja, maar dat, toen wij daarmee begonnen was het niet zo logisch. Ik, ik heb dit, dit systeem, of die gedachten en alles wat er aan, aan maatregelen achter, achter zit... heb ik ooit in Enschede toen ik daar bij de volkswoning, later de woonplaats, um, begon. Uh, toen was dat niet, uh, niet erg logisch. Toen werd ik samen met mijn collega, omdat we geviseerd waren... bij uh, Barend en Witteman op televisie uh, kwamen we en we werden weggehoond. Barend als... en van Dorp, bedoel je, neem ik aan? Nee, uh, Sonja Barend en... Oh, Paul Paul in, oh, je hebt gelijk. Oh, ja. Het was in, oh, bij daar zo. Dus ja. Ja, ja, ja. En Baar. we werden weggehoond als waren wij... Um, nou, rechts dan rechts, zal ik maar zeggen. Omdat er bevolgende maatregelen in zaten. Er zaten maatregelen in van oh, oh, dat, dat, dat we goed het gedrag belonen. Ja, ja. En goed gedrag belonen betekent dus ook slecht gedrag straffen. Dat is lullig in deze maatschappij waar iedereen gelijk is. En we praten nu over welk wijnjaar? Uh, rond het jaar 1999-2000. Ah, oké. Okay, politiek okay. ja. politiek correcte denken was toen nog een beetje uh, radicaal, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja, ja. we werden weggehaald. Wat, wat is dan nou, zeg maar, als je naar, naar een, een sociale huurwoning kijkt... Um, hoe groot deel is daar nou eigenlijk van, van, van, van, van, van, van subsidie, in feite, van wat er aan huur betaald wordt? Kun je dat zo uh, dat kan je op het ogenblik bijna niet meer zeggen... omdat we geen subsidie meer krijgen. Al jaren niet. Anders dan dat we een, uh, via het Wabenfonds uh, uh, relatief goedkope leningen krijgen. En er zijn wel gemeenten... Ik moet zeggen, ja, dat is in Harberg ook wel zo. Als we grond kopen van de gemeente, dan is dat relatief goedkoop. Um, Laat ik het anders zeggen. Dan. Ja. Als, als, je, als iemand die een sociale huurwoning uh, huurt bij jullie... die betaalt gosomodo? Uh, nou, maximaal... Gezinswoning? Een gezinswoning? Maximaal uh, 6,80 uh, 6, of zo. Ja, onder de huursubsidiegrens. Oké. Okay. Ja. Als zo iemand in de vrije sector zou moeten huren? Als hij datzelfde huis in de vrije sector zou moeten huren. Dan zou die uh, Nou, toch al 5 600 euro meer moeten betalen. Oké, okay, dus dat, dat deel is zacht, ja. zeg maar. Ja. Dat mag je zeggen, dat is de, ja. wat de maatschappij terug doet voor... Ja. Voor ja. mensen die het niet kunnen ja. permitteren? De bedragen dalen op dit moment door de bouw, hoe dat zich ontwikkelt. Maar op een eengezinswoning boeken wij normaal gesproken zo'n 60.000 tot 70.000 euro af als verlies. En, en dat, dat verlies dat, bestaat dat uit? En dat is, uh, dat is die huur die niet betaald wordt. Dat zijn mensen Over 50 jaar, hè? Okay. Dus als iemand, als je een huurprijs van 600 euro vraagt en uh, de, de werkelijke huurprijs zou zijn, laten we zeggen even voor het gemaakt, 900 euro moeten zijn. Dan is die 300 euro en dat maal zoveel maand, maal 50 jaar, dat is dan het bedrag wat ik net noem. Dat boek je aan het begin af en dan heb je net de huur. Als je het dan niet kan betalen, dan krijgt je daar nog weer huursubsidie over. Hey, ik vraag het ook, ook daarom, omdat uh, mijn generatie, ik ben uh, 62, mijn generatie vond uh, uh, werken een keuze. Ja. Ik zeg niet ja. dat ik het vind hoor, verre ja, van ja. zelfs. Maar dat was toen ja, ja. de gedachte waar, waar mijn generatie mee de middelbare school uit, uitkwam ongeveer. Ja. Um, en, en wij vonden dus ook volstrekt logisch dat er allerlei sociale voorzieningen waren. Ja. Nogmaals, ik zeg het nog een keer, ik zeg niet dat ik erover denk zo... maar het was <laughs> wel een beetje het heersende beeld toen. Ja. Um, is, is dat nu eigenlijk nu nog zo bij, bij mensen die in de sociale sector terechtkomen dat, dat ze... Um, is, is daar begrip voor het feit dat de maatschappij dit voor hen realiseert? Of is het eigenlijk gewoon een verworven recht en niet zeuren? Kom hier met dat ding. Hoe wordt er tegen aangekeken? Bij de huurders, hè? Nou, dat beeld van het verworven recht is nog wel nog al aanwezig, zal ik maar zeggen. Um, ja, ik, weer, weer, ik zal weer een ander voorbeeld geven. Ik was een, op een, op een, een dorps... Een, een, een bijeenkomst in een dorp. Ik zal niet zeggen welk dorp, maar een dorp in onze gemeente. En daar uh, moest ik uitleggen waarom wij in dat dorp... niet zo heel veel woningen meer gingen bouwen. En de zaal zat vol met mensen die vonden... dat ze daar uh, toch wel recht op hadden, woningen van ons. En toen vroeg ik van, ja, maar wie bent u dan? En, uh, en waar woont u? En woont u al in een woning van ons? Hoe is het met uw inkomen gesteld? En toen bleek die zaal vol te zitten met uh, agrariërs op uh, respectabele leeftijd... die graag afstand wilden nemen van de boerderij... dus die ten gelde maken... en vervolgens bij ons een sociale huurwoning huren. Sorry? Ja, maar dat gaat dus niet, hè? Dus daar heb ik gewoon gezegd, dat doen we niet. U heeft uh, uw, uw vermogen... Uh, dat wilt u vrijmaken... en vervolgens wilt u bij ons een sociale huurwoning. Jammer. Begin ik niet aan. Oh, dat is een heel apart. Maar goed, dat, vond, dat vonden zij volstrekt onredelijk? Of uh, daalde er nou, uit of uiteindelijk nee, iets in van... Nee, ja, misschien? Kijk, als je dat zo vertelt... dan uh, begrijpt men dat uiteindelijk wel. Maar ja, het is... Wel, een, een soort van reflex waar we met z'n allen in dit land in zitten. Ja. En um, ik, daarom begrijp ik niet, maar dat heeft dan weer met politiek te maken... dat vermogen kennelijk geen thema is waar wij op mogen, over, op mogen checken... op het moment dat we een woning uh, toewijzen. Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. Oké. Okay. Ja, dat, dat uh, um, je op... hebt uh, een, uh, een klein pensioen, maar je hebt een, uh, een, uh, een hoop geld op de bank staan. Je hebt de staatswaterij gewonnen, 25 miljoen. Ja. Uh, maar, maar je hebt een klein pensioentje... En dan uh, telt die 25 miljoen dus niet. Even terug naar waar we dit gesprek mee begonnen. Ja. Hè? Ik, we hadden het over. Nee, maar goed, het, wel ja. in dit kader hoor. Ja. Uh, we hadden het over, over, over Amsterdam. Uh, hoe het ooit begonnen is uh, in 1851 met een stel uh, kerels die bij elkaar kwamen en zeiden: wij gaan iets doen voor, voor uh, de arbeiders. Hoe verhoudt ze dat met wat je net beschrijft? Nou, ik moet eerst zeggen dat als het gaat om. Um, het algemene beeld dat, met name in de politiek... en de politiek bepaalt natuurlijk in hoge mate hoe het uh, ruilt en zeilt in de gemeente... dat, uh, dat men wel, uh, in mijn beleving, niet alleen in, in, in Hardenberg maar ook in andere gemeenten... ik woon zelf in Zwolle en... Nou ja, dat de politiek in het algemeen een heel goed beeld heeft van wat, uh, wat, de, wat de bevolking nodig zou hebben, zal ik maar zeggen. Want tegenwoordig uh, trekt iedereen zijn mond open. En... Uh, en dan bedoel ik niet gewoon met de sociale media... maar gewoon letterlijk vertellen wat je vindt. En, uh, is dat goed of slecht? Dat vind ik wel goed. Het is alleen de vraag of je daar niet... Ja, dat is ons systeem nu eenmaal... dat je gewoon vanwege die gemeenteraadsverkiezingen... elke vier jaar... Dat, ja, of het niet een beetje korte termijn beleid wordt ze nu en dan. We gaan zo meteen verder praten, stel ik voor. Lijkt me goed. We gaan even naar muziek luisteren. Mijn gast is Gerrit Teunis, directeur van de Beter Wonen Vechtal in Hardenberg. Een woningcorporatie. naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de koepel van woningcorporaties Edis. Je hebt Jimmy Lafave meegenomen. Ja. Yeah dat er rinkelt bij mij niet onmiddellijk een bel. Nee, dan, nou, dan moet je toch echt naar Voetbal International kijken... want Johan Derks is er helemaal knettergek van. Ja, maar die is wel meer van meer dan knettergek... <lacht> waar ik niks meer heb. Nee, maar dit is een, een, een man die uh, uh, wereldberoemd is... in Nederland en in Amerika en verder niet. <lacht> hij is laatst ook in Engeland geweest... maar hij komt veel in Nederland. En um, ja, is gewoon steengoeie muziek. En de, de, de reden waarom ik dit, dit speciale nummer heb... Uh, uitgezocht is omdat het een positief nummer is. Ik, ik, ik land dus... of Hope and Dreams? Ja, hij heeft, uh, het is zo'n uh, zo singer-songwriter... en hij heeft verschillende, uh, uh, liedjes, uh, zit een beetje in de hoek van... hij zingt veel nummers van Bob Dylan, Woody Guthrie. Ook liefdesliedjes, maar met name ook die hoek. Dus een beetje protestzongachtig. En uh, over Amerika heeft hij verschillende nummers geschreven. En dit is een derde nummer in een rij. Het eerste nummer was buitengewoon... Uh, laten we zeggen... ik ben teleurgesteld in mijn land. Het tweede is... Verdikken me, kom op, protest. En dit derde nummer is, en er zit een aantal jaren tussen hoor... en dit derde nummer is zo eentje waaruit blijkt dat hij optimistisch is over... en optimistisch wil zijn, moet ik eigenlijk zeggen... over hoe dingen zich in de toekomst ontwikkelen. En het gaat ook over liefde, maar ook over zijn land. gewonnen met deze mooie muziek. Jimmy Lafay, Land of Hope and Dreams. Goed zo. We hebben Gerrit Teun te gast. Dus directeur van Beter Wonen, Vechtal in Harder, Harderberg. Ik wil ze eens Harderwijk zeggen, maar Harderberg. Dat is echt een uh, flink stukje verder, zou ik maar zeggen ja, hier vandaan. Ja, toen ik daar naartoe ging, naar Harderberg... toen zei iemand tegen mij, oh ja, daar heb ik een bootje liggen. En toen moest ik uitleggen dat het Harderwijk was. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Harder, Harderberg ligt dus echt nog wat verder weg. Ja. Um, Jij, hebt, uh, uh, jij bent een vroeg zestiger. Ja. Uh, uh, uh, en, de, en dus een kind, denk ik dan, van de Jan Schever-generatie. De, ja. de Volkshuisvester ja. bij Uitzek. Ja, dat klopt. Ik uh, heb in Delft gestudeerd volkshuisvesting. Dat was toen een afstudierichting in oprichting. Oh, bij, bij Primus. Bij Primus ja. Ja, en, uh, oh, ja. Nou ja, dat was inderdaad de tijd van, van Schever, en consort. En uh, de Stadsvernieuwingsgolf en bouwen voor de buurt. En dat was wel heel leuk. Maar jij gebruikt het woord volkshuisvester ook in je boek wat je geschreven hebt? Ja, dat mag tegenwoordig niet meer. Want je bent tegenwoordig maar jij was ook, m, m, real estate en zo. Hou op, pas, verschrikkelijk op vloeken. Ja, maar jij was uh, en misschien bent volkshuisvester? Ja, ja. ja, ja. En, Is dat een Op mijn, mijn Twitter-account staat een hardnekkig volkshuisvester. <laughs> ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind dat, uh, dat met het, bijvoorbeeld met het verdwijnen van het ministerie van volkshuisvesting... en ruimtelijke ordening, hebben we een dikke kans gemist... Hartnekkig volkshuisvester, hardloper. Ja, dat staat allemaal ja. op je twitter ja, En dan ook nog fan van een aantal clubs die het niet zo goed doen. Nou Eentje wel, maar de ander niet. O, bezoeker van de Kuip, Hedon. Ja. Wat is Hedon? Hedon is uh, la, de, het Zwolse Paradiso. Oh, oké. Okay. En dat zet je er ook achter, Paradiso. Ja. Nou. Ja, ja, oké, okay. okay, goed. Maar volkshuisvester als geuzennaam. Ja, ja. Ja. Want eigenlijk, daar hadden dat we had het in het begin van het gesprek over. Dat is natuurlijk gaan schuiven. Hè. Je, uh, uh, maar zijn die idealen, zeg maar, die jij uh, voor je ziet... Uh, hoe? Wat, wat kun je daar in de huidige praktijk nog mee? Snap je jouw jou medebestuurder, zeg maar nog, wat, wat jou drijft? Wat ik Alsof ik een soort weirdo ben, overgebleven, een soort de laatste <lacht> laatste, weerstand niet tegen de Romeinen. Nee, zo is het volgens mij niet. Nee, nee. Ik, ik, ik denk dat, het, uh, dat, we, dat ook ik wel veranderd ben in mijn denken. Natuurlijk, anders zou ik, uh, dan zou ik nog in de jaren zeventig leven en zo is het niet meer. He, dat zei ik net eigenlijk ook toen het ging over dat jonge luid tegenwoordig graag hun eigen huis willen hebben als het even kan. En als het niet kan, dan is het een huurhuis... Maar bij voorkeur een eigen huis. In die zin is het wel veranderd. Vroeger was het echt anders. Maar ik denk dat die generatie het ook echt zwaar heeft op dit moment. Zo meer mensen die ja. het zwaar hebben op dit moment. Maar de jongeren, uh, die, die vallen precies over tussen. Dat is ook zo. En als je dan, als je dan een baan hebt en je net, uh, net uh, nou, denkt een aardig salaris te hebben... En, en je mag dan niet meedraaien bij de huursector... en je krijgt net geen hypotheek, dan, dan val je er dus tussen. Dat is de discussie van dit moment, hè? Ja, precies. Het kabinet heeft ja. besloten om die ja. grens wat op te gaan rekken. Maar ik, ik denk dus de inkomensgrens. 34.000 naar 38.000. En misschien als van Brussel mag... Ja. Uh, uh, 43.000, ja, waar... dat je nog recht hebt op sociale duur. Ja, waar Primus van zei, ik weet niet waar ik het las... ik geloof in de voortkrant, uh, buitengewoon onhandig. Het klinkt heel positief, maar het resultaat is... dat er dus uh, een nog grotere groep op, die, op een kleine voorraad woningen uh, aangewezen is... en dat daarmee de mensen met het lagere inkomen nog langer moeten wachten... en met het hogere inkomen uh, als het ware voorkruipen. Een verdringingsmarkt. Ja. Maar je ja. kunt ook zeggen, dan ga je toch meer uh, sociale woningbouw bouwen... Ja. Hoe moeilijk is dat? Nou, dat is tamelijk moeilijk op dit moment... omdat we met z'n allen heel veel geld moeten afdragen aan, uh, aan de regering... in verband met crisis en een aantal incidenten. En dat uh, de partij die garant staat voor de leningen die we nodig hebben... ons uh, buitengewoon kritisch benadert als het gaat om, om die leningen. Dus uh, geld op tafel krijgen is heel moeilijk. Maar uh, corporaties hebben toch nog steeds heel veel geld? Uh, nou, dat is dus uh, de discussie op dit moment... Um, nou, de discussie ja of nee? nee uh, uh, uh, Pooh, met z'n allen. Uh, macro. Uh, ik denk ja, maar als je daar met z'n allen, in Den Haag bedoel ik dan, heel veel van afromt, dan blijft er niet zoveel meer van over. 1,7 miljard per jaar. Dat bedoel ik. Ja, dat is de heffing. Ja, dus in, in ons geval. Um, 2,3 miljoen per jaar, wat 20% van onze omzet is. Hè. De, de, we hebben een, een, een totaal uh, inkomsten, huur en nog een aantal dingen die in de orde grootte van 14, 15 miljoen ligt. Het kan wat lager zijn, ik weet niet precies, maar in die orde 20% daarvan gaat nu dus gewoon naar Den Haag. Wat zijn de consequenties daarvan? Dat we, uh, dat je uh, minder kan, uh, onderhoud kan doen, minder kan renoveren, minder nieuwbouw kan doen. Maar is dit nou, dat, dat is iets wat natuurlijk ook steeds... Uh, ver... De minister zegt, dan moet je de huren verhogen. Maar ja. als je de inkomens van de huurders dan niet oké okay zijn... dan ben je dus enorm de klos. Of de huurder is de klos. Maar is het nou een beetje huilie-huilie van een sector... die uh, jarenlang uh, goud geld heeft verdiend? Uh, als ik het... Uh, ik haal niet. Bij, bij onze coöperatie haal ik niet. Maar ik denk... Ik weet niet, ja, je, kan, je kan het mazzel noemen of niet... maar we hebben gewoon door het beleid waar ik net op doelde... Hè, door uh, de afgelopen tien jaar heel slim met die voorraad om te gaan... hebben wij dus relatief weinig last van deze kwestie. We kunnen voorlopig nog een aantal dingen doen die we moeten doen. Maar er zijn ook coöperaties die niet in die gelukkige omstandigheid zitten. Door wat voor oorzaak dan ook. Kan met de lokale markt te, te maken hebben. Kan ook met verkeerd beleid te maken hebben. Daar wil ik niks over zeggen. Maar daar gaat het niet zo gemakkelijk. En al met al zijn er volgens mij meer corporaties... bij wie het niet zo gemakkelijk gaat, dan die het wel zo gemakkelijk hebben. Jij hebt een, uh, in jouw bedrijf een J-team. Ja. Wat is dat? Dat is een uh, clubje van jonge mensen. Um, uh, dat nog niet zo helemaal uh, soepel. Maar de gedachte erachter is dat wij van elke afdeling... de jongste medewerker pakken. Jong in leeftijd dan wel in dienstjaren en die brengen mij, uh, of het managementteam... gevraagd en ongevraagd advies uit... over alles wat zich kan voordoen. Uh, naast de ondernemingsraad... we willen de positie van de ondernemingsraad niet uithollen... Uh, want dat hoor je te respecteren... en daar moet je ook goed mee omgaan. Maar er zijn soms van die dingen waar, uh, uh, waar je als managers... of als 60-plussen, zal ik maar zeggen... met een bril uit de tijd waarin je bent opgegroeid... Uh, gewoon heel anders naar kijkt dan jonglaai. Maar en, wat, zeggen, wat, wat zeggen of doen zij dan? Wat zijn de inzichten die zij meebrengen? Um, als. Uh, de sector waarin we zitten is nogal. Uh, vind ik nogal. noem het maar verantwoordelijk. We hebben een buitengewoon goede CAO, uh, die, die beter is dan, uh, dan die van ambtenaren bij gemeente of bij rijk. En uh, uh, we zijn daar ontzettend aan gewend en we zitten in een bepaald termijn. En als je dan met uh, deze jongelaar hebt over maatregelen die je zou moeten nemen... om dingen efficiënter uh, te laten verlopen in de organisatie... Uh, dan heb ik met hen letterlijk een gesprek gehad waarbij ze zeiden... ja, nou ja, als iemand van de technische dienst met zijn armen over elkaar zit... omdat daar geen werk meer is en bij de afdeling Verhuur is werk... dan, dan gaat hij toch bij de afdeling Verhuur achter de balie staan... Maar dat moet je eens met de, met, een, met de vakbonden bespreken. Nou, dan breekt de pleuris uit. Ik heb dat niet met de vakbonden besproken... maar dat is wel een beetje de sfeer zoals we die... in onze coöperatiesector jarenlang gehad hebben. Dus aan, aan het veranderen. Namelijk maar dat is blijft, van, blijft niet van de bestaande posities af. Precies. Het is zoals het is. Ja. En dat is gelukkig snel aan het veranderen... Uh, aan alle kanten wordt gesproken over dat we efficiënter en effectiever moeten werken. Er moet 20% procent uh, goedkoper gewerkt worden. Ja, wil de overheid graag van jullie? Ja, mee. nou, dat, dat zijn we ook aan het doen. En we zijn er nog niet helemaal. We doen het in, in het begin begin je dan hè, met de kaasschaaf, zal ik maar zeggen. Goh, jongens, dus letterlijk gaan we... Maar Gerrit, wat is efficiënter werken in dit verband? <laughs> oh, daar kun je een boom over opzetten. Maar in ieder geval is het zo dat, dat, dat je uh, slimmer omgaat met het geld. Uh, ik wil een voorbeeld geven... Uh, uh, Um, een aantal jaar geleden heb ik, uh, toen wij deze discussie voerden... met elkaar van, jongens, moet, kan het niet allemaal goedkoper, beter en slimmer... heb ik gezegd van, hebben jullie al eens naar ons PR-budget gekeken? En dan heb ik de bekende Beter Wonen-pen gepakt. Hè? De pen die elke huurder meekrijgt als hij een huurcontract tekent. Inclusief allerlei andere cadeautjes die hij krijgt. Peppermuntjes weet ik veel. Ik zei, weten jullie aan mijn managementteam wat deze pen kost? Ik bedoelde, hoeveel budget er op de begroting stond voor spiegeltjes en kralen? Wisten ze niet? Ik zeg, 30.000 euro op dat moment. Kan het ook met de helft? Ja, zeiden dus ze, kan met de helft. Ik denk, oké, okay, 15.000 euro verdiend. Maar als het zo makkelijk gaat... dan gaan we nu de rest van de begroting even door. Toen heb ik 250.000 euro structureel gevonden. Het jaar erop nog eens een keer. Het jaar erop, dat was vorig jaar, hebben we gezegd... nou moeten we het principeel benaderen. Welke dingen dragen niet bij tot de doelbereiking bij onze club? Wat bedoel je? Nou, waarom doen we de dingen uh, die we doen? Zijn er dingen die we doen vanwege de automatische piloot? Nou... Al met al hebben wij in drie jaar tijd 750.000 euro structureel gevonden. 750.000 euro structureel in een relatief kleine organisatie. En het werk gaat gewoon door op dezelfde manier met dezelfde kwaliteit. Zoiets dus. Nou, ja, dat, klinkt, dat klinkt redelijk veelbelovend. We praten... nou, het zegt ook iets over dat we verspild hebben. We praten straks verder, ja. als je het goed vindt. Gerrit <laughs> Teunis, directeur van Beter Wonen uh, Vechtdal. Uh, we praten straks in twee uur, want dan blijf je ook ja, je hier ja, zitten. Ja, ja, ja. Uh, de luisteraars 0800-1121. Verhalingen, ervaringen, uh, vragen over woningbouwcorporaties... en alles wat ermee samenhangt, graag op 0800-1121. Dat is zometeen in de tweede uur van Casaluna. Zometeen kunt u luisteren naar een hoorspel van de Joodse Omroep. Pekelvlees heet dat, een hedendaags familiedrama in twintig delen. Toen maar, het kan niet op. Wij zijn straks weer terug in het tweede uur. Graag tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV De Joodse Omroep presenteert Pekelvlees.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 Opnemen! Oh, gelukkig ben je thuis. Ik lig te slapen. Ik wou je nog vertellen over het verjaardagsfeest van gro, -Gro. Nou, dat liep helemaal uit de klauw. Grey en ik hebben op straat ruzie staan maken. Wat een verschutting. En oh ja, Bibi heeft me opgegeven bij een datingbureau. Vind je dat niet belachelijk? Wat moet ik met een date? Omdat papa twee jaar geleden... Oh. En ze moest voor school gamen. Heb jij zoiets gehoord? En Grogo denkt dat die Benny in een of andere instelling zit. Nu moet ik nog zien uit te zoeken waar dat is en dat zal niet meevallen. Ze gaat achteruit. Ze was altijd zo flink naar hè? Ja, is goed, jongen. Ik wou alleen nog even je stem horen. Tot morgen. En wat had er zo'n haast dan, Ali? Ach, over die journalist. Ik, ik wil er niks mee te maken hebben. Met dat interview. Over die vrouw. En mag ik vragen waarom niet? Ik heb er helemaal geen zin in. Nee. Jij moet er maar zeggen dat ik er ook helemaal niets van af weet. Ik was er niet bij en ik weet van niks. Precies. Waar heb je het over... Vertel me dan waar het precies over gaat. Hij beweert dat ik haar heb gekend en weet wat er met haar is gebeurd... maar ik weet er helemaal niks vanaf. Het is ook belachelijk om er na zoveel jaren weer mee geconfronteerd te worden. Gaat het om zijn moeder? Nee, zijn tante. De oudste zuster van zijn moeder. Waar kent u haar dan van? Van toen ik ondergedoken zat, in 43. Maar we zijn er maar een paar weken geweest, want toen werden we overgebracht. Oké, okay, en wat is er dan met zijn tante? Die was overleden. Overleden? Toen jullie daaronder gedoken zaten? Ik uh, denk het, hè, Jan? Ja, op de kaag. Op de kaag? En dan wil hij van mij weten wat er precies is gebeurd. Maar daar weet ik helemaal niks van af. En dat moet jij maar tegen hem zeggen. Ja, dat is het beste. Waarom ik? Omdat ik het niet aan kan om die afschuwelijke <lacht> tijd weer op te raken. Dan, dan slaap ik s'nachts niet. Nee. Nee, en, en waarom kan Jan dat niet? Hij is toch geen familie? Nee. Nou, vooruit dan maar... Ik bel hem van de week wel terug en dan leg ik het hem uit. Hoe lang is het nou al geleden? Ach, die ellende moet je toch niet weer opnieuw naar boven halen. Dan, dan laat je de dingen toch met rust. Tante Ali, ik zou het wel op prijs stellen als u mij de waarheid vertelt. Wat ik zeg, ik weet daar niets van. En ik wil er ook niets meer mee te maken hebben. Daarvoor moet ik niet bij haar zijn. En als u nou de enige bent? Nee, nee, nee. Dat met die date voor oma Kay lukt nog niet erg. Ze werkt niet bepaald lekker mee of zo. Maar dat krijg ik nog wel voor elkaar. Die Bram, zeg maar Joop, is volgens mij hartstikke leuk. Voor oma dan, hè? Als het goed is, hebben ze vandaag een eerste date. Oma Kay moet er gewoon een beetje haar best voor doen. Ik ben stiekem naar zijn antiekzaak op de gracht gaan kijken. Dat kan best een leuke kunstopa worden als je het mij vraagt. Ja, ik, ik zit hier. <laughs> Bedoelt u mij? <laughs> Mooier dan ik me had kunnen voorstellen. Zo. Leuk dat u gekomen bent. Hoe wist u dat ik het was? Hier, op het briefje. Uw kleindochter had u heel, heel treffend beschreven. Mm -hmm. Ik heb dit nog nooit gedaan. Uh, en, en denkt u nu misschien dat ik er een gewoonte van maak? Nou, eerlijk gezegd dacht ik nog helemaal niks. Ik heb het precies... Twee keer eerder gedaan. En met wisselend succes, neem ik aan. Goed gegokt. Maar ik moet u wel vast waarschuwen dat ik het niet zie zitten. Dat maar wanneer staat ik. Ook op uw briefje. Hm. Kede Vries. Bram. Zeg maar Joop. Ja, wat is het? Is het Bram of is het Joop? Zeg maar Joop. Want het klinkt minder van onze parochie, zal ik maar zeggen. Oh, is het zo duidelijk. Heb ik gelijk? En dit heb ik dus aan mijn kleindochter te danken. <laughs> ik vind het hartstikke leuk oh. Nou, ik heb wel trek in een broodje Wat kan ik u aanbieden? Mani weet precies wat ik wil Ik neem een broodje pekelvlees en een kop thee En u, koffie? Uh, uh, ik doe mee met het broodje en, en, en een koffie verkeerd Oké, okay, koffie verkeerd Mani! Graf in de Vries Twee broodjes pekelvlees, een thee en een koffie verkeerd en we willen extra pekelvlees, want we zitten bij het raam. <tie> <tie> Twee broodjes pekelvlees, een thee en een koffie verkeerd voor Garvin de Vries bij het raam. <tie> ja, zoals u merkt ben ik hier heel populair. <tie> ik zal me even voorstellen. Ik ben 62, Wedunaar en de vader van een dochter en grootvader van een kleinzoon en een kleindochter. Ik, ik heb ook wat foto's meegenomen. Nou, ho, ho, ho, meneer Bram? Zo'n haast heb ik nou ook weer niet. Oh, sorry, sorry. Ik heb ook geen haast. Wat ik al zei, ik, ik, ik ben hier omdat mijn kleindochter mij heeft opgegeven... voor deze... De... Blind date. Ja, blind date. En ik moet u bekennen dat ik daar eigenlijk ook nog helemaal niet aan toe ben. Voelt u ze niet uh, op uw gemak? Ik weet helemaal niet wat ik voel. Dit is allemaal nieuw voor me. Mevrouw De Vries, uw bestelling... Nou, nu overdrijf je Mani. <lacht> Eet smakelijk. Als ik zo vrij mag zijn. Hoe komt het nou dat zo'n aantrekkelijke en charmante vrouw als u geen man of op zijn minst een vaste vriend heeft? Mm, dat vraag ik me ook wel eens af, ja. <lacht> of vergis ik me? Nee, helemaal niet. Sorry. Ik denk dat ik nu een beetje te brutaal ben. <lacht> ja, dat uh, zou best kunnen, ja. Mam, waarom eerst jouw kippensoep? Zonder kippensoep is het niet compleet. We doen het zoals ik het heb geleerd. Maar ik heb dit recept uit Claudia Roden. Ja, Die heeft het ook alleen maar overgeschreven uit oudere boeken. Net als Sarah Vos en Beek Polak. Gaan we weer ruzie maken? We doen het op de wijze zoals ik dat van Gogol heb geleerd. En zij had het niet uit het boekje. Ze had het weer van haar moeder en van haar groot- en overgrootmoeder. Ik kan wel zien dat jullie familie van elkaar zijn. Bibi, je moeder is eigenwijs. En dat heb ik dus niet van een vreemde. Je filtert eerst de groente uit de bouillon. De wortels, knolraap en zelderij mogen er niet in blijven. Is het wel biologisch en onbespoot allemaal? Waarom denk je dat we het penicilline noemen? Vloeibare troost. Leg het ons maar uit. Kippensoep werd ook wel het zieke soepje genoemd. Omdat het helpt tegen de griep. Iets uh, met witte bloedcellen. Luister, lieve dames. Dit is niet zomaar eten. Dit is eten om niet te vergeten wie je bent. Oma, hoe was je deed? Ja, dan moet je me niet nog eens flikken. Is niets voor mij. Deed? Was het niet gezellig dan? Wat ik je zeg, het is echt helemaal... Niks voor mij. Onzin. Je vindt hem vast hartstikke vet. Serieus. Klonk door de telefoon hartstikke aardig. Ja, dat zal best. Even, heeft Bibi nou een date? Van maar jou? hij zag er niet uit. Hij zag er heel goed uit, dat was het niet. Dus het wordt niks. Jullie hebben niet een nieuwe afspraak gemaakt. Moet dat dan? Hij heeft je telefoonnummer. Hij belt je wel, dat weet ik zeker. Omdat jij het hem hebt gegeven, Saxon. <laughs> Precies, laat dat allemaal maar aan mij over. Ik moet het nog zien. Waarom mag ik er dan niks over zeggen tegen mijn dochters? Dat heb ik zo met uw schoonzuster Ali afgesproken. Omdat ze zelf geen kinderen heeft, is het de bedoeling dat zij dat later aan hun geeft. Geen dochter? De dochter is twintig jaar geleden met haar gebroeieerd geraakt. Niet overleden. Ik dacht overleden, dat is wat ze me verteld heeft. Dan heeft ze dat verkeerd verteld. En dat was omdat Ali niet wou dat ze met een zwarte ging, zoals zij dat noemde. Oh, nou, dat, uh, uh, dat is nieuw voor me. Waarom mag ik het dan niet aan mijn dochters zeggen? Als er niks verkeerd aan is. Het geld dat zij er zelf aan over gaat houden is voor uw dochters. Beter dat zij het nog niet weten. Uw schoonzuster heeft het zo beslist. Nee, klinkt allemaal heel merkwaardig. Mevrouw Huisman, uh, heeft u nog iets nodig? Ik ga boodschappen doen. Ik heb hier het briefje. Met een half uurtje ben ik weer terug. Mevrouw Huisman, uw schoonzuster, heeft me van de week haar inleg meegegeven. En ik garandeer u dat u binnen een half jaar ook het tienvoudige zult hebben verdiend. En u hoeft er verder niets voor te doen. Dat maakt het juist zo ongeloofwaardig. Nee, het, het is een buitengewone kans om iets zinnigs te doen met uw spaarcenten. En niet iedereen krijgt die kans. Heb jij ooit gehoord van een bank die duizend procent rente wil geven? Nou, ik niet. Omdat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn, wordt het inlegbedrag vertienvoudigd. En dat loopt zo op. Ja. Kijk, Jan, als het maar om het geld te doen zou zijn... dan zou ik misschien nog overwegen om er met 100 euro aan mee te doen. Ook al geloof ik niet dat zulke rendementen echt bestaan. Het werkt al een paar maanden. U kunt me op mijn erewoord geloven. Dat hoor je er volgens mij niet bij te zeggen. Mam, hoe was het ook weer? Vertelde papa niet het verhaal over die ongeletterde... die zijn brood verdiende met handelswaar... vanuit de stad naar de dorpen te brengen, om ze daar te verkopen? Ja, en ook over die hoge ramen. Niet vanwege het licht, maar ook om hef je ogen naar boven mogelijk te maken. Ach ja, ik hoor zijn stem nog. Iets deed dat later ook. Maar dat was toch niet hetzelfde. Papa had zo'n mooie stem. Hij kon ook heel goed zingen. Ja. Is er vet over. En een stukje brood gedoopt in zout. En toen smeren we de boter op. Oké, okay. mm, dat wordt nu bijna niet meer gedaan. Mm, mm. Grootse zalm, zure haring, eiersalade. Mm. Oei, oh, mooi was dat. De dag om het leven te vieren. Nog steeds. Eerst brood, dan pas wijn. Visgoedjes. Na de kippensoep, mam. En altijd een lege stoel. Oh, dat komt goed uit. Hoezo? Dat is nog een verrassing. Lieve Bibi, ik heb mijn buik vol van je verrassingen. Oh, niet weer, hè? Waarom niet? Je weet dat ik dat niet op prijs stel. Mag ik misschien weten waar dit over gaat? Nou, leg jij het oma maar, maar uit, Prinses. Mm. Hallo. Een verrassing voor wie? Mag ik open doen? Alleen als het te lang verwachten is. Als dat zo is, mag ik je ter plekke neervallen. Oh, niet doen, hoor, Flip. Ik word hier rondgereden. Ik kom mijn auto weer eens keer nergens kwijt. Paul? Oh, wat een verrassend, jonge, jonge, jonge. Oh, zo, daar zijn we weer. En ik verlang heel erg naar mijn bedje. Uw medicijnen niet vergeten, man. Eerst omkleden en wassen. Zal ik nog even bij u blijven? Ik kan het nog wel alleen. Maar als je het gezellig vindt... Hoe vond u het eten vanavond? Hm, zoals ik het me had voorgesteld. Ouderwets. Man, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik denk dat het iets met uw jeugd te maken moet hebben. Wat? Nou, die Benny. Iets van school misschien? Ik heb dat de laatste tijd ook wel eens dat ik droom van iemand... die ik sinds de lagere school niet meer heb gezien. Dat had ik met je vader. Wij kwamen elkaar bij de jeugdbeweging pas weer tegen. Dan is het toch niet zo gek dat u weer aan Benny moet denken? Wie? Benny. Of Bernard. Of wie heb je het nou weer? Een oom? Of een verre neef? Geen idee. Het is ook niet zo belangrijk. Maar ik liep er de hele week toch aan te denken... Of iemand die bij u in de klas heeft gezeten? Luister, Caden, had ik het me zeker wel herinnerd. Laat we het maar over ophouden. Ik word er een beetje naar van. Dan hebben we het er niet meer over. Ja, want dan raak ik steeds meer in de war. Drinkt u wel genoeg? En neemt u uw medicijnen wel op tijd in? U heeft geluisterd naar deel 4 van Pekelvlees. U hoorde onder andere Trudy Bij...